8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ook de Britse premier Cameron voelt niets voor een boycott... van de Olympische Winterspelen in Rusland... vanwege de omstreden Russische Homowet. Volgens hem kunnen vooroordelen tegen homoseksuelen... beter de wereld uit worden geholpen als landen wel afreizen naar Sochi. Gisteren sprak de Amerikaanse president Obama zich al uit tegen een boycott. Vandaag sloten de Nederlandse ministers Timmermans en bussenmakers zich daarbij aan. En nu dus ook Cameron. Bij een busongeluk in Marokko zijn zeker 16 militairen om het leven gekomen. De bus van de Koninklijke Garde stortte in de buurt van El Hossima aan de noordkust in een 200 meter diep ravijn. Naast 16 doden zijn er 42 gewonden van wie er acht slecht aan toe zijn. De militairen zouden in El Hossima voorbereidingen treffen voor een bezoek van de Marokkaanse koning. Amerikaanse inbrekers hebben hun buit teruggebracht toen ze erachter kwamen dat ze een goed doel hadden beroofd. De inbraak was bij een centrum in Californië dat hulp biedt aan slachtoffers van verkrachting. De inbrekers namen zeven computers mee. Een paar uur later ging het inbraakalarm opnieuw af en toen stond alles er weer. De inbrekers hadden een briefje achtergelaten waarop stond: We hadden geen idee wat we meenamen, hier zijn jullie spullen terug, hopelijk kunnen jullie mensen blijven helpen. De directeur van het slachtoffercentrum is van plan de excuusbrief in te lijsten. Op het WK Atletiek in Moskou heeft Jorandi Martina zich geplaatst... voor de halve finales op het koningsnummer, de 100 meter. Hij liep 10 seconden en 17 honderdste en werd daarmee tweede in zijn serie. De Amerikanen Gatlin en Rogers waren in de serie het snelst. Ze liepen als enige onder de 10 seconden. Topfavoriet Usain Bolt liep, zonder zich veel in te spannen, 10-0-7 en is ook door. De halve finales en de finale van de 100 meter zijn morgen. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht van 8 tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Vanuit het zuidwesten trekken er dan buien over het land. Het wordt morgen 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. 180!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 Een rustig begin van deze wedstrijd. 18 minuten gevoetbald. 0-0 stand. Eén schot op doel gezien. Dat was van Nak na een aanval. Die ontstond aan de rechterkant van het veld. De bal kwam op links in het strafsomgebied bij Sarpong. Die schoot is maar deed dat uh, ja, met te weinig kracht. Rechthaf op doelman. Noordveld van Herenveen. 0-0. In Almelo zijn ze al dik in de tweede helft. Herakles tegen Peck Swolf. van viel Ruim een uur bezig. En uh, Herakles krijgt de kansen voornamelijk uit standaard situaties. Mokotjo kopt een bal van de lijn. Maar uh, in balbezit is Zwolle nog altijd sterker. En staat voor. Niet onbelangrijk. 2-1. En dan weer een wedstrijd in de eerste helft. Go Ed Eagles tegen Adel Den Haag. Ronald van der Geert. Go Eagles is ook sterker dan Adel Den Haag. Conclusie na bijna 20 minuten. 0-0 is nog altijd de stand. We hebben nog een grote kans gezien voor Antonia. En nu wordt het misschien gevaarlijk als Houtkoop weg is aan de linkerkant. Nu moet hij een keer een goede voorzet op maat geven. Antonia, derde kans. Nee, het is niet drie keer scheepsrecht voor hem. Hij schiet ook deze naast de bal van Adel Den Haag. Meer balbezit voor de thuisploeg, maar nog geen kop. Kant, nu met gevoel in het schatschopgebied neergelegd. Maar die wordt doorgekopt. Ik nog teruggekopt. Ik weet niet op wie of door wie, maar wel op wie. Want dat was Bart Vries, de centrale verdediger die mee was. En die staat op het 5-meter gebied en kan richten en doet dat goed. Want de bal is voorbij, Cortino. Koolingos op 1-0. We zullen de speaker even laten uitpraten. Nak, Heerenveen, Vedra maar niet mee. Ja, daar is het een uh, beetje wachten op, uh, op leuke momenten en op kansen. Op de klok inmiddels uh, 21,5 minuut. 0-0, Babbel zit voor Noordveld. Eén keer dus getest na dat schot van Sarpong. Maar voor de rest uh, van Heerenveen bijvoorbeeld nog niet één doelrijpe kansen gezien. Ook niet een aanval met potentie of zoiets. Dus uh, het is nog een beetje afwachten wat de ploeg van Van Basten hier eigenlijk van plan is. Gelijk opgaande wedstrijd eigenlijk wel een als je kijkt naar het balbezit dat nu voor Gillis is op het middenveld. Want aan de rechterkant van het veld naar Leurling. Een duel met Otigba, maar Leurling begrijpt zich denk ik als eerste aan Otigba. Hij okay, kijkt nog even naar scheidsrechter Brahma, maar die zegt sta maar weer op. We gaan gewoon verder met deze wedstrijd. Ook geen overtreding van de centrumverdediger, bijvoorbeeld van Heerenveen. dat de bal heeft met Ziek. Wil de bal ineens naar voren spelen, doet dat ook. Maar op die linksbuitenpositie staat Wildschut nu even niet. Die staat op het middenveld. Kortom, de bal overgenomen in de defensie van de thuisploeg NAC. Aan de rechterkant op het middenveld is het Jordi Buijs. Staat stil met de Roon in de buurt. Dan terug naar Drost, de nieuwe centrumverdediger. Die kwam van RKC. Zijn collega ook nieuw van Groningen gekomen. Kwakman en deze twee heren spelen de bal halverwege de NAC-helft. Dan even een aantal keren in elkaars voeten. Vervolgens naar buis op het middenveld. Weer terug naar de keeper van Nak, de aanvoerder. Dat is nog altijd Jelle ten Rauwelaar. En dan is de rover terug op de rechtsbekpositie. Probeert hij hooi op avontuur te sturen. Maar daar zit Koem dan tussen voor daar. De... Koem voor Heerenveen. Via het been van Kruiswijk gaat de bal over de zijlijn. Vlak voor de dugout van Marco van Basten. Dat is waar de ingooi van Nac Breda genomen mag worden. Maar Koem wint het u wel van de oh, hooi. de bal naar Wildschut nog voor de middenlijn. Handige beweging. In één keer gillen kwijt. Door de bal achter het standbeen langs te halen. Zo iets heeft uh, Finn Bogasson dan ook in gedachte dat mislukt. Speelt aan tegen Drost. Wel een ingooi voor Finn Bogasson, die hij zelf uh, neemt. En dan door Koeminens naar voren gespeeld. Als Finn Bokasson de bal teropte van de middellijn op links heeft, heeft teruggelegd. Overname dan van Joey Suk voor uh, Nax Sarpong. Linkerkant uh, de linksback van de weg. En de bal naar voren toe dan gespeeld uh, in de richting van uh, Sarpong. We zijn dan de middellijn overgestoken. Linkerkant van het veld. Suk opnieuw in balbezit. Handige beweging met de voet van Buis. Suk wilde er doorheen bij Herenveen, maar dat wordt op het laatste moment voorkomen door de defensie van de Vriezen. Die nu aankomen bij de middenlijn en daar gaat vervolgens Wilschut op hoge snelheid overheen. Heeft wat ruimte, zoals hij dat graag heeft. Zijek in de as van het veld ineens gespeeld op Vim Bokasson. Staat links in het strafschopgebied van Nak en dan Wilschut niet, drost maar half. Uitgehaald op Vim Bokasson, althans dat lijkt zo, want de rover met een uitschuifbeen alsnog. En vervolgens is het Zijek die toch kan schieten voor Herenveen. Dat de drukker dus ophoudt en dan moet de Rauwelaar naar buiten toe. Drukt de bal uit het doel. Die bal die wordt geschoten door Zijek. Die nieuwe middenvelder voor het eerst bij Jong Oranje gehaald. Door de nieuwe bondscoach Stuivenberg. En uh, ja, dat doet hij helemaal niet slecht met zijn linker. Dat levert de tweede hoekschop op voor Herenveen Ik zal hem even noteren. En dan eens kijken wat Ekrem kan. Een van de nieuwe mensen bij Herenveen neemt voor de tweede keer een corner De eerste was niet gevaarlijk ingekopt. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Van, uh, van de weg bijna in zijn eigen doel. Dan komt die bal opnieuw bij uh, Ekrem terecht. Bij Ziek gaat hij het strafschopgebied in van... Uh, Nak, Fim Bogasson, de doelman er heel ver uit. En Fim Bogasson weet dan wel degelijk vanaf de rechterkant waar het doel staat. Maar toch te nauwe nood weggehaald. Zo'n beetje bij de paal, bij de doellijn ook door Kenny van der Weg, de linkerverdediger. Ten koste dan weer van een hoekschop, want Heerenveen mag de derde gaan nemen. En die misschien dan nog even meepakken. Ziek voor Heerenveen. Gaat hem eens klaarleggen voor de linker met de fel oranje schoenen. Net als een aantal van zijn ploeggenoten trouwens. En Veen met best wel veel mensen voor het doel van NAC. Gillissen bij de eerste paal. Krijgt hem op de binnenkant van de linker verdedigd uit. De bal komt ter hoogte van de middenlijn terecht. Gaat de zijlijn over en Heerenveen mag daar gaan gooien. Na 25,5 minuut en het is nog altijd dus 0-0. Even terug naar Deventer, want we hoorden die spieken nog. Ronald van der Geer, die zijn wat anders, hè? Ja, die zijn Lamboy maar die was het ook niet. Het was uh, <laughs> Xandro Schenk, dat was de man die uh, de linksachter... Ook wel een lange gozer die mee was gekomen voorin. Ereweer en toekomt. Hij was het die uiteindelijk de beslissende tik. Nou ja, tik. Het was gewoon een mooi schot. Hoog in de hoek. Daarom kon Koutinho helemaal niets mee doen. Na die vrije trap van Turoch. Die terug werd gekopt door Amafoort. Dat is een, ook wel een lange jongen. Een, een, een rechtsachter die overkwam van Dordrecht. Hij kopte de bal terug. Ja, toen was het op het 5 meter 5-meter gebied voor Schenk dus. Tamelijk eenvoudig om die bal. Maar hij deed het mooi binnen te schieten. Rode verdient op voorsprong. Want Ado heeft eigenlijk helemaal niets te vertellen. In die wedstrijd tot nu toe staat nu ook weer met de rug tegen de muur. corner van Truduc vanaf de rechterkant van het veld. Wordt weer ingekopt, maar over de goal gekopt. Weer door Xandro Schenk, overigens nu wel goed. Nee, Lambo is een, een stukje kleiner. Dus uh, die was uh, er zeker niet, uh, niet bij betrokken. Maar nu weten we alles weer. Schenk is het dus die uh, het doelpunt maakt. Het eerste aan de Vetkampstraat in uh, de eredivisie van uh, dit seizoen. De linksachter, jeugdopleiding van uh, Ajax doorlopen. En vorig jaar hier naar uh, Deventer gekomen. En dus uh, meegepromoveerd met de club Coutinho. ...die heel veel meer te doen heeft dan Eloy Room... ...aan de andere kant met zijn doeltrap maar weer inleveren. Ja, Road Eagles is gewoon een stuk agressiever dan Ado Den Haag. Het lijkt erop alsof Ado aan deze wedstrijd begonnen is met het idee... ...kijk, hielden we hielden toch in fases redelijk stand tegen PSV... ...dan moet het tegen Go Eagles zeker kunnen. Go Eagles verrast gewoon door fris te voetballen... ...agressief te voetballen, goed druk te zetten... ...en eigenlijk Ado geen, ja, geen kans te geven... ...want als Ado alles in de buurt is van Eloy Room... ...is het een mislukt schot van Cabral... ...of met een kopbal veel te zacht... Van ...van Beugelsdijk om een uh, vrije trap... ...die ergens halverwege de helft van Go Eagles mocht worden genomen. dan heeft dus in deze wedstrijd niets te vertellen... ...en Go Eagles laat zien... ...en dat liet het eigenlijk vorige week in de tweede helft tegen Utrecht ook al zien... ...dat het wel eens een aanwinst voor de Eredivisie hier kan zijn. Het voetbalt goed, maar over het algemeen... Geldt het wel voor de elftallen die onder leiding staan van Foukeboy. Die proberen aan voetballen toe te komen. Hebben ook leuke, attractieve spelers in dienst natuurlijk, de Deventernaarden. Antonia bijvoorbeeld al drie kansen gehad. Maar hij is echt zo'n kwikzilverachtige rechtsbuiten. En Houtkoop, die in het verleden ook nog bij Heracles heeft gespeeld... is snel met name aan de linkerkant. En heeft een goede trap in zijn benen. Nu heeft ADO wel even de bal, maar in de laatste lijn... Wormgoor en Beugelsdijk moeten proberen op te bouwen. Terwijl Kolder en Antonia wat druk komen zetten zo rond... Nou net een meter of 10, 15 over de middellijn. Daar schrikken de ADO-verdedigers van. Bal gaat weer terug naar Coutinho. Die ook nog eens tegen de zon in staat te kijken. En Beugelsdijk loopt zich dan eigenlijk weer vast. Het gaat allemaal een beetje, ja, een beetje stroperig bij ADO Den Haag. Tot woede ook van uh, coach Mauri Stijn. 1-0 dus. De voorsprong voor uh, Go Diegels. Terwijl er misschien nu een kans komt voor Kevin Jansen. Want die is in het strafschopgebied van uh, Go Diegels aan uh, de linkerkant. Jansen met een aardige beweging. Moet hij nu wel die voorzet uh, geven. Ja, die komt wat rommelig in dat strafschopgebied Voetje van Gaurier er nog wel tegenaan. Van Duinen kan die er wat. Mee? Nee, Het is Schenk. Die kan uitverdedigen. go uit de zorgen. Maar wel op een 1-0 voorsprong. Na bijna een half uur. Peck begon goed in Almelo. Maar daarna, Frank Pieleit? Ja, daarna was het niet best. Het is eigenlijk nooit heel goed geweest. Wat uh, Zwolle heeft laten zien. Niet zo goed als we ze vorige week zagen tegen Feyenoord... Uh, ook aan de bal is het allemaal niet fantastisch. Want wat slordig uh, voornamelijk. In de, in de eindpaas had Zwolle dat beter verzorgd. En had het hier heel veel meer tegen 1 uh, gestaan tegen Heracles. Want ook dat speelt uh, duidelijk niet goed. Maar heeft nog altijd uitzicht op een punt tegen Peck. Dat het uh, zichzelf ook lastig maakt door inmiddels uh, driftig tijd uh, te rekken. Op alle mogelijke manieren zo lang mogelijk de bal vast te houden. Of zo lang mogelijk te wachten met het nemen van een spelervatting 73 minuten onderweg. En die 2-1 die staat er nog. Maar zo zeker dat Zwolle die over de eindstreep haalt als na 13 minuten ben ik daar zeer zeker niet van. Benson nu probeert een bal door te tikken op Fernandes. Die is ingevallen voor Saimak. Saimak vond ik niet eens zo slecht spelen. Aan de andere kant, Mokhtar was een stuk minder. Maar die staat er nog. Is naar de rechterkant verhuisd. Fernandes speelt nu vanaf links. Benson daartussen. Maar er spelen bij Zwolle eigenlijk gewoon te veel mensen onder hun niveau. En Heracles verzuimt vooralsnog daarvan te profiteren in de gooi. Voor Zwolle, een van de mensen trouwens die meevalt... is degene waarvan iedereen dacht in het Stadion dat hij een overtreding ging maken op Rosheuvel. Mokotjo die speelt wel goed. Drost, de andere controlerende middenvelder. Maar dat is meer eentje die je overal op het veld vindt. Die speelt prima... En dat is het wel zo'n beetje bij Zwolle. De mensen die echt hun niveau misschien wel beter halen dan dat. De rest is allemaal, ja, valt een beetje tegen. Met nog een kwartier te spelen. De ingooi ver in ieder geval van Ascente. Maar op het hoofd van een tegenstander. Kijken of Herakles daarvan kan profiteren. Want Zwolle komt niet van de eigen helft af. Maar langer na niet. Bal hoog voor. Daar is Bejois niet zo lekker op hoor. Op al die hoge ballen. En dan wordt er nog een overtreding gemaakt op Van Polen. En jij ja, kan me voorstellen dat je niet alleen als publiek. Maar ook als tegenstander daarop reageert. Met ja wat moet Moeten we hier nou van vinden. Van Polen gaat gewoon het luchtduel uh, daaraan. En Bejois blijft staan. En dat doet hij eigenlijk al de hele tijd. Als hij komt dan stomt hij. En is het ook onzeker. En uh, nu blijft hij staan. Doet hij helemaal niets. Er wordt overtreding gemaakt blijkbaar door uh, Linsen. En kan uh, Zwolle de vrije trap gaan nemen. Dat doen ze via Bejois. Vanaf uh, Randje Doelgebied. En ook Zwolle gaat zo nog een keertje wisselen. Dan gaat Hiwat erin komen. En uh, hij... Komt zometeen in het veld het doorkoppen van Fernandes. Moktar kruipt er dan vervolgens onder. Maar die krijgt de bal niet bij een medespeler. Hens van Drost wordt over het hoofd gezien. Voor fiets neemt over. Maar komt er dan niet af en krijgt dan het voordeel van Ed Jansen. Vanwege de vrije trap die hij mee gaat krijgen. Jansen gebruikt de gelegenheid ook onmiddellijk om hier wat in te laten vallen bij Peck. Daar komt uh, Benson zometeen voor naar de kant. Maar die heeft dat natuurlijk nog niet in de gaten, want uh, dat kost namelijk tijd. Een kwartier nog te gaan bij Herakles. Pek, het is 1-2. NOS langs de lijn, tot 11 uur met sport en muziek. En ik koord van Gabrielle Epplin. We gaan naar NAC Heerenveen. Dat dacht nog niet meer. Ja. Nog een minuut of tien. Tot aan de pauze. Nog steeds geen treffers. Maar ik moet zeggen dat het afgelopen 7, 8 minuten wel wat aantrekkelijker is geworden. Met wat meer dreiging voor de goals. Terwijl nu van de weg mag gooien voor NAC. Wat een paar meter voor de middenlijn gaat doen. En dat levert nu balverlies op. Heerenveen met Ekrem. Nee toch Leurling Met buiten de middencirkel. Lange bal richting Hooi. Daarover zometeen meer. Hooi en Koem en Koem. Wint dan het duel. Neemt de bal met de borst wel mee de achterlijn over. En geeft zo de eerste hoekschot weg aan Nak. Even vertellen dat we Finn Bokasson zojuist nog zagen. Vanaf de rechterkant zocht hij de geplaatste bal de lange hoek achter ten Rauwala, Wat mislukte. Maar even daarvoor was het hooi naar goede actie van Sarpong op links. Die daar van Anholte wel erg makkelijk uit. Liep vijf meter voor het doel. Het doel was eigenlijk leeg. Maar Hooi slaagde erin om de bal over te krijgen. Een blunder. Slechte hoekschop, nu trouwens, van Nak. Want daarop was het wachten. Laag en heel makkelijk te verdedigen bij Herenveen. Dat nu weer het valpoort wel weg wil in de middencirkel. Hooi verdedigt mee. En dat is goed, want zo kan een in balbezit gaan komen. Vervolgens is daar de opening op links van Suk. Richting Sarpong in het duel met Van Anhold weer. En nu is de bal minder dan daar straks gaat over het doel heen. En uiteindelijk ook over de achterlijn wordt volgens door niet of niemand aangeraakt. Zodoende slaan de protesten van een deel van het publiek dat een corner wil nergens op. Maar hoi om daar nog even op terug te komen, die had nak. Ja, de bal was misschien wat aan de harde kant voor hem vanaf die linkerflank. Maar hij had hem er van 5 meter in een leeg doel. Nordveld was eigenlijk al gezien. Hij had hem moeten maken. 0-0 hier, Ronald. Mike van Duinen maakt 1-1. Vandaar dat het stadion niet echt ontploft. Zegt dat kleine stukje in het stadion, gereserveerd voor ADO-supporters, juicht om Mike van Duinen. Het begint allemaal bij een corner van, uh, van Holla, die uh, ja, lang onderweg is. Uiteindelijk wel afdoende verdedigd lijkt te worden als wormgoor. in eerste instantie op de vuisten van Hoijkoop, Maar, uh, of -en van, uh, Room, maar Ho Room doet dat gewoon niet goed. Gaat die bal weer terug het veld in en dan staat Van Duinen dichtbij. En kan die hem eigenlijk vrij gemakkelijk binnenkoppen. En zo komt ADO de eerste keer dat het echt dreigend is in de buurt van uh, Iloy Room. Gelijk op 1-1 uh, komt het dus uh, langs zij. Corner die uh, makkelijk verwerkt had kunnen worden door uh, Go wat weifelend optreden. En dus uiteindelijk de spits van ADO Den Haag. Die dan alweer zijn tweede doelpunt van dit seizoen te pakken heeft. Tussendoor zijn er wel momenten geweest. Maar vooral toch voor Goa'n Eagles. Weer een kans voor Antonia. Weer een goede aanval over de linkerkant van de Deventeraden. Weer houtkopen gezocht door Kolder. Weer een goede voorzet. Maar Antonia eigenlijk bij de eerste paal net afgetroefd door Aaron Meijers. Nu Ado met Cabral aan de linkerkant. Probeert daar Meijers weg te sturen. Nou, dat is niet alleen proberen dat lukt ook. Maar Antonia... Die dus wel zijn verdedigende werk goed doet. Zorgt ervoor dat die bal over de zijlijn gaat. Ado wel iets agressiever. Maar zijn al een paar keer langs de kant geweest om te coachen. Zag zijn elftal toch een beetje apathisch toekijken. Hoe Goeie de bal makkelijk rond kon spelen. Nou ja, uit een van die aanvallen van Ado. Dus die corner die uiteindelijk de goal oplevert. Met hulp van Vitesse huurling Eloy Room. Die daar dus ja, halfzacht ingreep. Nu houdt Koop maar weer eens gevonden aan de linkerkant. Maar die wordt nu afgetroefd door Malone. De rechtsachter van Ado Den Haagbal terug naar Coutinho. Lange bal vandaag. Ado Doelman is een prooi voor Jansen. Krijgt hem bij Van Duinen. En die brengt hem dan vrij gemakkelijk aan de linkerkant. Eh, namens Ado Den Haag bij Gaurier. Maar die wordt weer afgetroefd door. Eh... De verdediger van Goed Eagles, opgevangen nu door Malone aan de rechterkant. Komt vanaf rechts naar binnen. Nog altijd met grote passen richting het strafschopgebied. Paast de bal naar Cabral. uitgeweken naar de linkerkant Cabral met een actie naar binnen. En dan een heel slapschot met zijn rechterbeen. Dat zelfs Iloy Room niet kan verontrusten. Heeft de bal aan de voeten liggen. georganiseerd een beetje. En geeft aan aan zijn verdedigers waar die bal zo meteen gaat komen. Dan zoekt Goed Eagles weer positie. Ado weer wat defensiever. En Room gaat ongetwijfeld nu kiezen voor de lange bal. Want Van der Linden wordt bedankt. Nee, geeft hem dan toch mee aan Friens. Net iets voor het strafschopgebied aan de rechterkant. Het storende werk van Van Duinen richt verder niks uit. Lamboy aan die rechterkant nu. Antonia gevonden. Punt strafschopgebied. Kolderaak speelt met de rug naar de goal. Rond de penalty stip Legt terug op Toenuks. Toenuks schiet die bal over. Dit is wel heel goed gevoetbald door uh, Go Eagles. Met uh, ja, de aanval goed opgebouwd van achteruit. Via Vriends dus. En uiteindelijk Antonia, Kolder. Nou ja, allemaal erbij betrokken. de maar misschien wel met de beste trap van Eagles Schiet de bal uiteindelijk geplaatst. Maar zodanig geplaatst dat hij dus over de goal van Ado Den Haag gaat. Het geeft maar aan dat Eagles weinig nodig heeft om gevaarlijk te worden. Maar Frank Wielert, hier is de 1-1. Ja, en hier uh, dreigt het 3-1 te gaan worden. Wat een rare situatie op het moment. We gaan eerst even naar Ragnar. Het penalty hier bij Ragnar, wat bij jou? Ja, de voorsprong voor Heerenveen. Na bijna 40 volledige minuten Heerenveen voor bij Nac Breda. En Ter Rouwelaar kijkt eens, denkt eens na, zie ik is de doelpunt te maken. Lichte licht overtreding van suk En de bal ligt bijna bij de cornervlag. Iets meer het veld in. Daar mag die ik een vrije trap gaan nemen. Ik kijk nog eens op mijn monitor. Ja, het zou me niks verbazen als het de bedoeling is om die bal gewoon ineens achter de doelman te schieten. Normaal doe je dat niet. Ga je toch voor een verdediger die zo'n bal bijvoorbeeld inkopt. Maar oké, okay, 0-1 hier. Frank. Penalty voor Peck En dat kan de beslissing in de wedstrijd zijn. Aangezien we de laatste minuut officieel erop hebben zitten. Klies achter de bal. Tegenover pas weer Cliese. Hij schoot net niet. Nu schiet hij te zacht in. Gaat de bal op de paal. En leeft Herakles dus nog altijd. Mijn hemel, wat heeft Peck hier een kans laten liggen om die wedstrijd te beslissen. Nu Mokhtar met een aardig trucje langs zijn directe tegenstander. Maar meer dan dat levert het uiteindelijk ook niet op. En dan moet Zwolle alsnog gaan uitkijken dat het hier niet drie punten gaat inleveren. De penalty, je zou zeggen, makkelijk gegeven door Jansen. Maar Pasveer blokkeerde de weg voor Fernan Fernandez richting de goal. Gooide zich ervoor, niet zozeer richting de grond. Maar wel voor Fernandes, waardoor zijn doorgang richting de goal geblokt werd. Maar daarvoor had Klies een schietkans. En denk je, van nou waarom schiet je niet? En stond Zwolle ineens met vijf man tegenover drie verdedigers. En dat is niet de eerste keer in deze tweede helft dat dat Zwolle overkomt. En oh, wat speelt het dat onvoorstelbaar slordig uit. En nu die kerstvers Pols International. Klies, die ook nog mist van 11 meter... Twee jaar geleden was hij al international. En nu is hij weer opgeroepen door de Poolse bond. En dreigt Mokhtar gewisseld te gaan worden voor Nijland. Maar uh, Nijland moet nog even wachten tot zijn ergernis. Hij kan zijn debuut maken voor uh, Peck. En staan we met z'n allen langs de kant ruzie te maken. Want Jans gaat nu uitleggen aan Jansen waarom hij niet uh, wil wisselen. En hij zegt, ja, zij uh, hebben balbezit. Pas weer gaat zo die bal diep gooien. En degene die ik wil wisselen, die staat daar. En die laat ik daar voorlopig nog even lekker staan. Daarvoor is deze aanvaller uh, niet uh, belangrijk genoeg die ik nu in ga brengen. En aan de andere kant... Is vervolgens Jan de Jonge woest omdat het allemaal onduidelijkheid oplevert. Intussen heb ik niet gezien wie er dan, uh, hoe lang we er nog bij gaan uh, trekken. Want de officiële speeltijd, Oh, ik dacht dat die voorbij was. Maar ik zie hier nog uh, uh, vijf minuten op de klok staan. Dan heb ik net uh, met mijn neus gekeken blijkbaar. Dan gaan we nu alsnog wisselen. Inderdaad, Mokhtar was er onderweg naar de kant. Was weer helemaal naar de andere kant gelopen. En hobbelt nu op zijn dooie gemakje naar de zijlijn. Terwijl Ed Jansen wat mensen van de bank wegstuurt bij Herakles. Nou, wordt het een puinhoop langs de lijn. Hoe dan ook, Stef Nijland wordt toegezongen door het publiek. En uh, Almelo, niet omdat hij jarig is, want dat is hij wel vandaag. Hij wordt 25. Maar uh, de zangkoren richten zich vooral op de man in het geel, Ed Jansen. En... Uh, in dat geval hoe dan ook. Nijland staat in het veld. Heeft zijn debuut dus gemaakt voor Pek. En uh, Heracles kan nog uh, een paar minuten proberen de gelijkmaker te produceren. Daar gaat de lange bal diep van Pasveer. Wordt achterin bij Zwolle weggewerkt. Nou, wat een uh, rare en wanhopige slotfase hier in Almelo. 2-1 voor Pek. Dat nog wel. Zie ik, scoorde voor Veen. Was het nou echt een doelpoging of een mislukte voorzet? Dat nog niet mee. Als het een echte baas is, dan gaat hij straks voor die camera staan. Twee minuutjes, nog. Het is inderdaad 0-1. En dan zegt hij, ik heb het allemaal zo bedacht en bedoeld en uitgevoerd bovendien. En dan zal niemand er wat tegenin brengen. Je probeert natuurlijk even te kijken. We wachten op de intrap van heen-keeper Nordveld. Hij probeert nog eens even bij een herhaling te kijken van waar gaat zijn blik nou precies naartoe. Ja, die houdt een beetje in het midden tussen de goal. En wat mensen die voor het doel staan van Herenveen. Ik durf het niet te zeggen, maar als ik hem was, zou ik het wel weten. Daar is Wildschut voor Herenveen. Dan doorgespeeld op de linkerflank. Wat meer de diepte in bij de bezoekers. Maar dan gaat het terug. De bal komt van Slagveer. Gaat vervolgens helemaal terug naar Noordveld. Leurling begint wat te storen daar. Anderhalve minuut voor de pauze en die bal van de Heerenveen. keeper komt er ook van de middellijn bij Sarpong terecht. Suk neemt over, ondanks dat hij in de rug wordt aangevallen. Dan kan toch bij Heerenveen Finn Bogansson op avontuur. Op de punt van het bij Nak aan de linkerkant duikt opeens de keeper op Terauwelaar. Veruit zijn doel en die onderschept, de aanval, die onderschept de bal en onderbreekt zo de aanval van Heerenveen. Kwakman niet voor het eerst dat hij wat ongelukkig is. geeft een hoekschop of een ingooi moet ik zeggen weg aan Heerenveen dat de bal nu heeft. Maar op de kop van het strafschopgebied raken de Friese de bal kwijt. Sartong is van Anond even kwijt. Komt hem dan ter hoogte van de middenlijn aan de linkerkant voor de tweede keer tegen... En de bal gaat naar Gilles. Nak houdt in ieder geval de bal ondanks de achterstand. Dus Lulling in de middencirkel met vrijheid. Nou, dan denk ik dat het wat te lang gaat duren voordat er een echte voorzet komt. Nog een seconde of veertig te gaan. Het is 0-1 bij Nak tegen Herenveen. Lulling nog altijd in balbezit op de kop van het strafschopgebied. En nu is hij de bal kwijt. Het blijft 0-1. Ado maakt er gelijk bij Go Ahead Eagles door Van Duinen. Was dat ook terecht, Ronald van der Gien? Nou, als je ziet dat Ado wel iets meer in de wedstrijd uh, brengt inmiddels. En dat is al voor de goal wel begonnen. Net iets agressiever, het winnen van duels. Ook eens wat meer balbezit en proberen van fatsoenlijke aanval op te zetten. Maar als je het over acceptabel voetbal hebt, dan moet je toch nog altijd bij uh, Go Ahead Eagles zijn. Dat eigenlijk misschien wel wat afwachtender werd toen het op 1-0 voorkwam. En uh, het, het, ja, het leuke, het, het, het, het dominante ging er eventjes wat af. Men ging wat meer op de controle spelen. En misschien heeft dat er juist wel toe geleid. Dat Ado zich kon terugknokken in deze wedstrijd. Knokken doet de Gaurier nu niet aan de. ...voor wel, houdt de bal binnen aan de rechterkant... ...maar levert vervolgens een hele beroerde voorzet af. Eindstation is Coutinho, ergens in de buurt van de cornervlag. We zitten inmiddels al in de extra tijd, bedraagt 1 minuut... ...nog 30 seconden daarvan over als Coutinho de bal meegeeft aan Beugelsdijk. En Beugelsdijk kan Meijers aanspelen, want die staat er dichtbij. Meijers die net nog een duel had met Antonia, het elleboogje uitstak... ...maar toen ik de herhaling zag, dacht ik ook... ...ja, hij beweegt nou helemaal heel erg veel met zijn armen als hij aan het lopen is. Antonia had eigenlijk een ongelukkig touché... Het deed wel extra pijn, want hij heeft een tijdje op de grond gelegen. Die aanvallen van uh, Go and Eagles. Het lijkt erop alsof uh, Ado uitspeelt. Van Boekel blaast op zijn fluit en blaast uh, de eerste helft uit. Die uh, voor Goed Eagles dus zeer spectaculair begon. Daarna uh, Ado wat teruggekomen in de wedstrijd. En uh, knokte zich bovendien in de stand langs zij. Door dus een goal van uh, Mike van Duinen. 1-1. De ruststand hier in Deventer. Ook in Breda is het rust. Nak Heerenveen 0-1. Een doelpunt van Siek. En heel bij Speksvolle, hoe lang nog, Frank, wie lang? Ja, we zitten in de negentigste minuut. Als je lang genoeg wacht, krijg je daar vanzelf gelijk in. in 2-1 is het nog. Extra tijd. Zes minuten uh, krijgen we nu zes minuten. Ja, er staat geen wissel naast, Dus het is niet nummer zes die erin gaat komen of eruit gaat. Zes minuten krijgen we erbij. Zes minuten dus voor Herakles om de gelijkmaker te produceren. Dat is niet ondenkbaar trouwens. Amoa kopt de bal richting doel. Bejois met één vuist opgevangen door Tanane ingevallen aan de linkerkant. Hij probeert de bal voor te krijgen. Levert een hoekschop op. En die zijn tot nu toe niet ongevaarlijk gebleken voor Herakles. Dus gaat het publiek maar eens staan en klappen en zingen. En de snel genomen hoekschop in de verre hoek. Wordt daar weer weggewerkt achterin. Dat is het is geloof ik al de derde keer bij Peck dat die bal van de lijn wordt gehaald. Rienstra nog maar een keer die bal erin brengen. Want dat zou wel eens succesvol kunnen, kunnen zijn. Die bal wordt weggewerkt door Iwat. Achterin bij Peck. En dan mag Fernandes het gaan uitzoeken. Nou, dat doet Dorda niet zo best. Fernandes is sneller. En dan gaat de 3-1 komen. Want Pasveer is uitgespeeld. En gaat Fernandes zijn tweede goal van de competitie maken. En deze is absoluut beslissend in de extra tijd. Ook al hebben we daar nog heel veel minuten te spelen. Het is de 3-1 naar de enorme misser van de Duitse linksback. Van Herakles die laat Fernandes de vrije doortocht. Pasveer komt zijn doel uit sprinten in de hoop dat hij sneller is dan Fernandes. Dat is absoluut uh, ijdele hoop. Fernandes veel sneller. Pasveer gaat vol voor de bal. Dan wel de overtreding. Hij probeert in ieder geval iets te raken. Raakt niets. En dan raakt Fernandes de touwen op de enige juiste manier. En brengt hij Peck in veilige haven in deze wedstrijd. En gaat Peck. want dat is wel een aardige statistiek, voor het eerst in 25 jaar. op zaterdag avond weer eens een uitwedstrijd winnen. In 1988 uit bij Veendam hebben we die ook weer eens een keer genoemd. Die arme failliete club daar in Oost-Groningen. Die was de laatste dat een uh, nederlaag op zaterdagavond moest leiden tegen Peck. Vandaag gaat het Heracles uh, overkomen. Een diepe bal gegooid uh, in de richting van Bejois. Daar achterin bij Peck is het nu ineens allemaal rustig. Geen paniek meer. Zwolle leidt met uh, 3-1. En dan gaat uh, dit... Uh, tweede kunstje op rij. Dus uiteindelijk klaar zonder echt goed te voetballen Maar je ziet wel dat dit pek aan de bal ontzettend veel kwaliteit heeft. En dat is in ieder geval dan ook dit seizoen weer een aanwinst voor de Eredivisie. Mokotjo probeert die bal langs de zijlijn te leggen in de richting van Klisch. Dat lukt in derde instantie. Klisch heeft heel veel ruimte. Ivat heeft ook heel veel ruimte. Is hij eerder bij de bal dan? Pas weer, pas weer. Het is te prijzen voor hem dat hij gewoon vol voor de bal blijft gaan. Ook al heeft hij al een penalty tegengekregen. En ging hij net even voor de enkel van Fernandes. Ook nu mist hij die van Hiwad, want Hiwad is niet snel genoeg om pasveren te pakken. En intussen de bal aan de andere kant alweer uitverdedigd bij Pecaciente, die de bal de diepte ingooit om achterin maar uit de problemen te blijven. Dorda grijpt nu wel goed in en Schenkeveld die nog maar eens de diepte zoekt in de richting van Amoa. Die verliest daar alle kopduels van Lachman. Bal teruggelegd in de richting van Drost. Wat mij betreft de man van de wedstrijd niet alleen omdat hij na elf tellen scoorde maar vooral omdat hij van strafschopgebied naar strafschopgebied en van zeila naar zeila zijlijn overal op het veld actief is. En als hij aan de bal wat secuurder wordt, dan is deze 20-jarige middenvelder ook een enorme aanwinst in de Eredivisie voor PEC. En dat zal ongetwijfeld ook nog wel beter kunnen dan dat hij vandaag heeft laten zien. Fernandes laat zich aftroeven aan de bal door Rienstra. En dan kan Herakles er nog één keer doorkomen. Waar het niet dat op de rand van de 16, daar ligt Linsen geblesseerd op de grond. Daar wil Rienstra graag de bal kwijt. Maar ja, hij ligt daar, dus daar kun je hem niet aan kwijt. Rienstra loopt door. En uh, verliest zo uiteindelijk de bal. Maar uh, Herakles mag wel gaan ingooien. Inmiddels weer op eigen helft trouwens. Drost nog maar weer eens een keer goed ertussen. Voordat Quans aan de bal kan komen. En uh, je ziet aan Herakles, je merkt aan het publiek. Deze wedstrijd zit erop. Nijland nog maar weer eens een keertje met een aardig paasje strooien. Ja, dat kan. In de richting van Mokotjo die nog maar weer eens een keer ga, doorgelopen is. En dan uh, opnieuw de bal. Goed... Uh, Opgepakt door Pasveer Randje. Eigen strafschop Maakt hij daar bijna hens omdat hij met zijn voeten buiten de 16 komt. Het wordt door de vingers gezien. Irakles mag door. En uh, Duarte. Die probeert in de diepte Amoa te bereiken. Amoa die een etentje moet gaan betalen aan uh, zijn vriendje Benson. Zijn oude Vitesse-maatje. Want uh, hij gaat verliezen met zijn Herakles in uh, deze wedstrijd van Peck. Peck dat dus, uh, al is het maar heel eventjes, in ieder geval aan kop komt in uh, de Eredivisie. Omdat het twee wedstrijden op rij gewonnen heeft. En uh, dat willen ze in het uitvak weten ook. Het bekende liedje is Wij staan bovenaan. Wij staan bovenaan. En dat klinkt daar nu al een aantal minuten gedurende uh, deze extra tijd. ...tegen Heracles, omdat de 3-1 de zekerheid geeft... ...die ze daar in het uitvak graag hadden willen zien. De rest van het stadion is langzaam aan het leeglopen... ...want die weten ook hoe dit allemaal gaat aflopen. Uh, Fernandez, die de bal probeert op te rapen vanaf de middellijn. Mokotjo. ja, de wedstrijd is uh, gespeeld. Iedereen staat eigenlijk stil. Die, al die extra tijd die Ed Jansen gaat bijtrekken... ja ...dat zal uiteindelijk het resultaat niet meer veranderen. Hooguit nog de scoren, maar dan moet er iemand nog echt heel erg zin hebben om iets te doen. Zwolle gaat winnen van Herakles. Het staat 3-1. NOS langs de lijn, tot 11 uur met sport en muziek. TDM met Midnight Cruiser. Hierna ja, dagelijks Pax Wolle is afgelopen. Het is 1-3 gebleven. Dat betekent dat de een koploper is. 6 punten uit twee wedstrijden. Een doelpunt. Een doelsaldo van 5 tegen 2. Wellicht dat ze vanavond al ontroond worden. Uh, want PSV speelt thuis, heeft al drie punten en speelt thuis tegen NEC. En ja, NEC heeft vorige week niet veel indruk gemaakt, Richard van der Maden. Nee, absoluut niet. In de eerste thuiswedstrijd van het seizoen nota bene in de eigen Goffert verliezen van FC Groningen met 4-1. Dat hakt er behoorlijk in en om maar eens met dat NEC te beginnen. Het is daar echt crisis bij die club. Ik was er gistermiddag een aantal uren, sprak daar met de nieuwe technische man, de nieuwe technische directeur. Want Carlos Albus, de voormalig technische directeur... die misschien, en laten we dat hopen, weer terugkomt in zijn functie... maar op dit moment met een burn-out thuis zit. Die nieuwe sterke technische man bij NEC is Edo Ophof. Oudspeler van NEC, ook oudspeler van Ajax onder meer. En ik heb een uh, poosje met hem gesproken. En als je hem dan aanhoort... En uh, goed luistert en ook andere mensen spreekt binnen NEC. Dan kan het vanavond wel eens de laatste wedstrijd worden van trainer Alex Pastoor in dienst van NEC. Want het draagvlak brokkelt flink af. De eerste wedstrijd, dus direct verloren. En ook de tweede seizoenshelft van het afgelopen seizoen was ronduit dramatisch. Eén punt uit tien wedstrijden. En dan dus ook het begin van de competitie. Meteen een forse nederlaag. De chemie zou ook niet meer zo goed zijn tussen de spelers en Alex Pastoor. En als je nogmaals op- of goed beluistert, dan is het volgens mij, maar dat is, zeg ik op persoonlijke titel, een kwestie van dagen. En dan wordt. Alex Pastoor aan de kant gezet bij NEC. NEC dat nog nooit won bij PSV. 37 wedstrijden hier gespeeld in Eindhoven. 33 maal verloor NEC. Vier keer werd het gelijk. En dat is een mooi bruggetje naar dat jonge, piepjonge NEC. Dat het vanavond moet doen zonder Stijn Schaars. De enige echte routinier. Maar hij zit niet bij de selectie. krijgt rust van Philip Cocu. Zou ook wat kleine pijntjes hebben. Is toch wat sneu natuurlijk met het oog op de oefen in te tegen Portugal van volgende week. Want Stijnschaas was door Louis van Gaal opgeroepen. Misschien dat hij het wel gewoon haalt. Maar vanavond is hij er niet bij. Voorin kiest Filip Cocu de succesvolle coach tot nu toe bij... PSV, want hij wordt natuurlijk in het begin van dit seizoen alom Biviroot. Krijgt heel veel complimenten. Hij kiest voorin als centrumspit voor Jurgen Lokadia en Tim Matafs. Hij zit op de bank. Een piepjong PSV, dus een interessante nieuwe jonge ploeg. Dat bulkt van het talent met drie tieners voorop. En ook vanavond staan ze er weer. 19 jaar Memphis Depay, Jurgen Locadia, ik noemde hem al, de centrumspits. 19 jaar en op de andere vleugel Sakaria Bakali. Tot nu toe misschien nog wel de grootste sensatie. En als ik nu op het veld kijk, dan komen ze daaraan. De spelers van PSV en die van... NEC. Het belooft een uh, hopelijk leuke wedstrijd te worden. En de vraag is natuurlijk toch een beetje: hoe lang houdt NEC de deur dicht tegen een ongetwijfeld vanavond weer zeer gretig PSP? Wedstrijd staat onder leiding van de ervaren scheidsrechter Björn Kuipers. En het duel gaat dus over enkele minuten hier beginnen in een volgepakt Philipsstadion in Eindhoven. En de langs de lijn met Ronald Boot.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 Ben Lee het Catch My Disease. Nak tegen Heerenveen in Breda, Dag, maar niet meer. 0-1, maar dat had 0-2 kunnen zijn. We zijn nog geen twee minuten aan het voetbal in de tweede helft. Zie ik de man van die wonderbaarlijke vrije trap. Die vrije vrije trap die er ineens invloog, waar iedereen eerst dacht aan een voorzet misschien. Maar prachtige bal, hij komt vrij na een paas vanuit het middenveld bij Heerenveen. En schiet de bal dan wat diagonaal voor het doel. Dat is waar hij staat, over de goal heen van Terrouwelaar. Het was ook al in de slotminuut van de eerste helft een goede schotkans nog zagen voor de Roon van de meter of 16. Ten had er heel veel problemen mee. En Finn Bogasson stond klaar voor de rebound. Die gleed dan al zijn enthousiasme uit. En dus bleef het op dat moment 0-1. Net als dus zojuist bij de tweede kans of, ja, van die Ziek. Als je die goal tenminste een kans mag noemen. Schalk is ingevallen bij Nack Breda in de punt van de aanval. Hij heeft nu het geluk dat hij aan lichte overtreding in de middencirkel een vrije trap krijgt van de scheidsrechter. De bal wil, hij wil de bal snel nemen, maar het publiek begint te fluiten. Dat betekent dat de bal even goed gelegd moet worden. En dan is het tempo uit de aanval bij Nak. Dat nu de bal heeft via Kwakman in de as van het veld. De naar Sarpong in het strafschopgebied draaien en proberen te schieten. Dat is nog waar het het meest op lijkt, want hij raakt de bal niet goed. Zo'n beetje in de buurt van de penalty stip en geen probleem voor Noordveld. Het inval overigens van Schalk heeft positioneel nog wel wat wijzigingen in zich bij Nac Breda. Want Leurling speelt nu niet meer in de spits, maar als linksbuiten. Sarpong is op tien gaan spelen, Gillissen nu als rechtshalf. Zoals is helft al met één wissel toch behoorlijk door elkaar gehusteld. Door Nebosja Goudelje. Die voor zijn dugout staat en ziet dat Leurling balverlies leidt. In het duel met Pele van Aanhoop. Nog voor de middenlijn. Veen heeft nog een lange weg te gaan. Maar goed, als je maar genoeg stapjes zet komt het doel vanzelf dichterbij. Hoewel Veen achteruit moet richting Kruiswijk de Roon. Over de middenlijn, in de as van het veld. Over de middenlijn, het zal een meter of tien zijn, dan is het vervolg niet goed. Zit tussen met Buis en Gilles. Gillessen, rechterkant van het veld. Schalk is daar naartoe gelopen. Laat zich de kaas van het broodheid door Koen, de linksback van Herenveen, naar voren toe. Vim Bogasson ter hoogte van de middencirkel. heeft zich even uit de punt van de aanval laten zakken. De IJslandse spits van Herenveen, zal hij blijven of doet hij dat niet? In Bocasson opnieuw gevonden op de punt van het strafschopgebied bij NAC aan de rechterkant. Maar de controle is niet goed bij de man die vorige week al twee keer scoorde. En ongetwijfeld zal rondgaan in het makelaarse zo in Europa. Op de klok 49 minuten. NAC leeft nog want het staat maar zou je kunnen zeggen met 0-1 achter tegen Ereveen. Het is gelijk in Deventer bij go Ahead Eagles Adel Den Haag. Ronop. Dat was de ruststand en dat is het 3,5 minuten na rust nog steeds. Eens kijken of ADO zich wat meer kan melden in deze wedstrijd. En ook maar eens kijken of Goed Eagles kan terugvallen op dat leuke en attractieve en ook goede spel. Waar het eigenlijk de wedstrijd het grootste gedeelte eigenlijk wel van de eerste helft mee verraste. Hier aan de Adelaarshorst ADO mag ingooien. Dat doet het via Meloon aan de rechterkant. Vlakbij het eigen strafstorpgebied. De bedoeling is van Duin. Het wordt doorkoppen Cabral. Dan is er in elk geval terreinwinst geboekt. Dacht ik. Maar het is nu Goed Eagles dat mag gooien. Want de bal is via Cabral over de zijn lijn gegaan. Van der Linde, centrale verdediger van Go Ahead, heeft nu de bal. Speelt hem terug naar Iloy Room, die zich toch wel schuldig mag noemen bij die goal die Mike van Duinen dus nou, kort voor rust eigenlijk maakte voor Adel Den Haag. Zijn slappe optreden op de kopbal van de Wormgoor zorgde ervoor dat Van Duinen de kans kreeg. Dat was eigenlijk niet meer de bedoeling. Van der Linde weer terug naar Room. Bal aan de voet. Staat één middenvelder als Holla in de buurt. Nu gaat ook Krabal jagen, maar via Schenk Voetbalt Eagles zich prima onder die plotselinge druk van Ado Den Haag uit. Sterker nog kolder wordt gevonden. Legt terug op Toruj. En die ziet dat aan de rechterkant voor eh, inmiddels is opgekomen. Heeft de bal aan de voet. Komt dan eh, vervolgens de speler van Ado Den Haag tegen. Dat is Goudier. Daar verliest hij de bal aan. Maar die loopt hem weer even zo makkelijk over de achterlijn. Dus een corner voor Riegels in de 50ste minuut van deze wedstrijd aanstaande. Dat betekent ook opletten. Want Van der Linden schenk voor. En uh, ook vriends zijn mee voorin. Allemaal jongens met lengte. De kleintjes moeten dan op de winkel passen. In dit geval Overgoor en uh, Antonia. Antonia die dus wat mogelijkheden heeft gehad in deze wedstrijd. En er extra op gebrand zal zijn om te scoren Want hij is het. De enige overigens aan Deventerzijde. Met een ADO verleden. Maar drie wedstrijden. En dat is ook alweer twee seizoenen geleden. En met name als invaller. mislukt is bij ADO. Maar dus opgebloeid. Hier in uh, Deventer. corner komt van uh, Doelic vanaf de rechterkant. En die... Uh, ja, die bal wordt nog ingekopt en wordt uiteindelijk voorlangs gekopt. Het is uh, de spits, Marnix Kolder, die zijn hoofd nog tegen die bal kreeg. Ja, eigenlijk toch wel redelijk vrijgelaten wordt bij de eerste paal. Eigenlijk verlengd op Van der Linden. Maar die komt dan te laat bij de tweede paal. Waardoor die bal tot opluchting van Ado Den Haag dus over de achterlijn gaat. En Coutinho zich nu vlak voor de harde kern van Goad Eagles mag gaan opmaken voor een doeltrap. Spelers van Ado inmiddels begonnen aan de warming-up. Ook die van Goad Eagles. Spel ongetwijfeld wat verse krachten gebracht worden. Lange bal van Coutinho doorgekopt. Halverwege de helft van Goad Eagles door Van Duinen. Maar dan is Cabral niet snel genoeg om die bal nog te pakken te krijgen. Rome heeft hem wel. Ref mee aan Fienz, de centrale verdediger. Onmiddellijk lastig gevallen door Van Duinen. Wat dat betreft krijgen de verdedigers van Eagles tegenstelling tot de eerste helft... ...veel minder de tijd nu om op te bouwen. En wordt er toch veel hoger druk gezet door Aden Den Haag richting Gaudië. Maar daar hebben we werkelijk nog helemaal niets van gezien... in de 51 minuten en 26 seconden die deze wedstrijd oud is. En met een 1-1 tussenstand gaan we hier verder. Richard van der Het is 1-0 voor PSV. En daar staat hij weer, hoor. Sakaria Bakali maakt het openingsdoelpunt voor de formatie van Filip Copu. En het is dus al feest in Eindhoven na een aantal minuten voetbal... in de wedstrijd tegen NEC... Hij doet het dus opnieuw, die 17-jarige Belg, ook bij de nationale ploeg gehaald voor de oefeninterland tegen Frankrijk door Wilmot de bondscoach Mooie aanval, Locadia is eerst niet helemaal bal vast krijgt dan door een fout aan de kant van NEC de bal terug. Legt hem aan de zijkant eigenlijk een paar metertjes breed naar Bacalli, die kan rustig aannemen. Beweging naar de zijkant van Eide uitgespeeld en dan hoog via de onderkant van de lat verdwijnt de bal tegen de touwen en zo. Staat PSV dus al heel vroeg voor met 1 tegen 0. Ik wilde eigenlijk zeggen bij het begin van deze flits: de grote vraag is natuurlijk hoe lang houdt NEC de deur dicht. Nou, het heeft zes minuten geduurd en niet langer. Het begin van de ploeg van Alex Pastoor was ook al wat onrustig met Breuer, de centrale verdediger die een paar keer slordig inleverde. En wat kunnen we dan verwachten van dat gretige PSV? Daar gaan ze weer over de rechterkant met Bakali, twee tegenstanders van NEC bij zich. Speelt de bal terug naar Arias, de Colombiaan op rechtsbek, dan even balverlies. Bij Bakali overname NEC op de eigen helft. Dat wel. Nu de paas naar de linkerkant met Loen. Loen dan breed naar Breuer. De centrale verdediger die Smofs in het hart van de verdediging vervangt. Omdat Smofs uh, geblesseerd is geraakt bij NEC. Nog altijd is het Breuer. Maar die levert opnieuw in. Dat is de derde keer goed voor de man gekomen door uh, Willems. De linksback van uh, PSV. En een ingooi nu voor NEC 1-0. E dus na acht minuten de ingooi gaat via voor. En bereikt dan uiteindelijk uh, de aanvallers van uh, NEC. Daar staat aan de linkerkant Loen. De bal wordt van richting veranderd. En gaat dan over. Over de achterlijn en dat gebeurde via het been van Bruma. Die ook al een keertje een beetje slordig inleverde, maar dat had geen gevolgen. Bal dus over de achterlijn en een hoekschop voor NEC. PSV leidt, doelpunt Sakaria Bakali. Nak nog kansen gehad op de gelijk maken de afgelopen minuten, dacht Ja, kleintje, maar voor Sarpong weer een open doel. Maar je moet er wel wat mee doen. We zagen eerder al Hoi bij de 0-0 stand. veen leidt met 1-0 na 54,5 minuut. Maar een keihard schot van de ingevallen. Alex Schalk profiteert van een slechte aanname van De Roon. Op het middenveld bij Herenveen Staat eigenlijk 15, 16 meter voor het doel. Die Schalk voor de goal van Noordveld. Nou die heeft het geluk dat die bal keihard op hem afkomt speelt Speelde allemaal een minuut of anderhalf geleden. Een rebound vervolgens voor Sarpong, als eigenlijk Noordveld al gezien is. Net als bij het moment van Hooi. Maar ja, je moet hem er wel inschieten En je moet hem niet over de lat heen trappen. Schalk opnieuw op avontuur. Maar dat gaat hij niet redden, omdat Noordveld heel ver buiten het Herenveens penaltygebied komt. En de bal als eerste te pakken heeft. Dan een misverstand bij Herenveen, Ja, toch ook slordigheidjes bij die ploeg. Zijek, de man van de wedstrijd tot nu toe, speelt goed. Ondanks zijn jonge leeftijd is overal en. Nergens op het veld te vinden, zeer technisch en kan nog een mooi doelpunt maken bovendien dus ook. Hij is voorlopig de man van de wedstrijd en Herenveen heeft ook wel, ik hoop dat hij dat wel doorhad, al een tijdje in het beste van het spel, maar Nak heeft toch twee keer voor een open doel de kans op een doelpunt laten liggen. Dus Kudelje zal het gevoel hebben dat Nak zeker niet voor Herenveen onder doet. En als van het veld Lurling met een paas richting Noordveld rechtstreeks inleveren geblazen dus bij de Friese omdat de keeper, overigens een keeper met handicapje 8 inmiddels geloof ik. Dat is een behoorlijke golfer, net als Finn Bokensom. En als Van Basten, hij kan de bal meegeven aan de rechterkant van het veld. Inlevering geblazen bij Herenveen. Wat de bal van van Anhold niet goed is, dan is daar van de Weg. Een meter of 5-6 over de middenlijn. Leurling verlengt de bal. De nieuwe linksbuiten in de tweede helft. Dan is van Anhold op tijd terug om van de weg van de bal af te houden. Hoewel die nog wel voor de thuisploeg de ingooi mag gaan nemen. Dat duurt allemaal wat lang. We zitten in de 57ste minuut. Het is 0-1. De vriezen aan de leiding in Brabant door die goal van Ziek, Die prachtige ja, corner zeg maar ineens erin. Drie uitslagen in de Jubilair League. Uh, MVV-Jong Twente werd 1-0. Die wedstrijd werd tijdelijk gestaakt toen MVV-fans... die het niet eens zijn met de deelname van die... Jong Twente, Jong Ajax en PSV aan de Jubilair League... vuurwerkbommen afstaken als protest. Maar MVV won dus wel 1-0. De Graafschap won ook van Almere City met 1-0. En Achilles 29, dik van FC Dordrecht het werd 1-4. Dordrecht is nu de enige ploeg die na twee wedstrijden volle buit heeft. Volendam kan daar morgen nog bij komen, speelt dan tegen Sparta. Hierachter is Peckswol is afgelopen 1-3. Go Ahead Eagles ado 1-1. NAC Heerenveen 0-1 en PSV Nek 1-0. Tot zo.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 En luister morgenavond vanaf 9 uur naar Holland Doc Radio. Dat is kik. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Cinema. Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle Vague-regisseurs op TV 5 Monde. Kijk aanstaande zondagavond om 9 uur naar Let Marcel de Rochefort met Catherine Deneuve.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 Met Ster Extra profiteer je direct op je tablet of smartphone van unieke kortingen, acties of prijzen. Zo kun je bij het zien van een televisiecommercial over die nieuwe thee via Ster Extra direct een proefpakket aanvragen. Download de gratis app voor je tablet of smartphone op sterextra.nl. Sms nu bied naar 3669 en steun ons eenmalig met 3 euro. Erik De Zwart, ambassadeur biedbetten.com. Download gratis de Ster Extra app voor je tablet of smartphone op sterextra.nl. Dit is Radio 1.